van met het internationaal. Op Schiphol is vanmiddag weer een evacuatievlucht vanuit Kabul aangekomen met 153 passagiers aan boord. Daarmee zijn sinds woensdag 368 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen via Defensie. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie. De laatste evacuatievlucht landde ongeveer een uur geleden op Schiphol. Het gaat om een door Defensie getarterde vlucht en niet op een militair toestel. Het is onduidelijk hoeveel passagiers een Nederlands paspoort hebben of op de lijst staan met Afghanen die naar Nederland moeten worden gehaald. Het Vaticaan heeft de voormalige aartsbisschop van de Poolse stad Wrocław bestraft. De inmiddels gepensioneerde Marian Kolobiewski deed niets met beschuldigingen van seksueel misbruik in de kerk... toen hij tussen 1996 en 2013 bisschop en aartsbisschop was. De 83-jarige Kolobiewski heeft van het Vaticaan onder meer te horen gekregen... dat hij niet meer mag deelnemen aan openbare ceremonies. Ook moet hij een passend bedrag betalen aan een stichting die zich inzet voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Tienduizenden mensen zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en festivals in Nederland worden opgelegd. Vanwege corona zijn festivals tot 20 september verboden en moeten nachtclubs tot 1 november dicht blijven. De demonstranten eisen dat de evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen. 2467 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 233 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting met coronapatiënten licht af. Er liggen nu 657 mensen met corona in het ziekenhuis... van wie 218 op de IC. Fabio Jacobsen heeft de achtste etappe van de Vuelta gewonnen... en pakt ook de groene trui. In een massasprint was de Nederlander te snel voor zijn concurrenten. Het is al de tweede etappe die Jacobsen deze ronde van Spanje op zijn naam schrijft. De rode trui van Primoz Roglic kwam vandaag niet in gevaar. Het weer vanavond en vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen overheerst de bewolking. Soms breekt de zon even door en op een aantal plaatsen komt het tot stevige buien. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 <totstuk> Lieten in, in de nacht, hij gaat wandelen op de grond. aha, in de, in de nacht, wat iedere man ervaart. Verge niet anders dan jouw ogen. Maar jouw blik vertelt de waarheid tegen mij. Jij kan niet vliegen of bedriegen tegen mij. Want je ogen vertellen alles tegen mij.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 I'm I'll keep it secret. Oh, my mind. I'll keep it hush if we do something dumb tonight. So many reasons. Oh, my mind. We should know better. Not talk about sex, but I don't wanna stop it.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 Met een hoofdletter zet van zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Je bent te mooi. Voel de liefde in je ogen als ik naar je kijk. Je bent zo heel lief. Met jou voel ik me trots en meer dan wij. Gevuld met liefde, mijn hart gevuld met warmte. Het is hun gevoel dat ik nooit eerder kon. Ach, ik laat het maar gebeuren en vraag mezelf niet af waarom. Om die samen te jij, streek uit van verlangen, zo bijzonder. Maar. Wij horen bij elkaar mijn lieve verhaal Mijn hart gevuld met liefde, mijn hart gevuld met warmte. Deze gevoel dat ik nooit eerder Als ik laat het maar gebeuren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 Alles draaide echt om jou. De liefde van mijn leven, mijn idee. Ja.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 Zij is alles, alles, alles, alles in één Woehoe. Ze klopt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? doe je met me? Ja, zij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 de zomer van ZFM ZFM zal zandvoort. 106.9 FM ZFM Jij bent een wereldvrouw, jij bent een stuk, jij bent mijn leven. Telefoon om twee uur snart. Ik blijf wat langer, wees niet bang Uren glijden traf voorbij Slapen is er niet meer bij als je s morgens voor me staat, zeg jij. Je weet wel hoe dat gaat. Vergeten of vergeven, kan ik niet. De tijd is.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 Under the surface I'm Smiling but I'm hurting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 Een prikkie. een sneeuwwitte bruidsjurk, met sluier nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom missie, te koop, telefoon, 26.04. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk, nooit gedragen, geen enkele keer.